Crystal, and it's the Do Run Run.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 De regering heeft burgers gedood en ziekenhuizen gebombardeerd. De opstandelingen ontvoerden en executeerden mensen en beschoten woonwijken. De onderzoekers spraken de afgelopen maanden met meer dan 250 vluchtelingen en getuigen. De gemeente Amsterdam geeft vanaf 2015 geen parkeervergunning meer... voor de meest vervuilende voertuigen. Bestaande parkeervergunningen blijven gewoon gelden. Mensen die hun voertuig wegdoen krijgen 500 euro... De maatregelen zijn volgens wethouder Wiebes nodig om in 2015 te voldoen aan de Europese norm voor de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof. Waterschap Rijn en IJssel neemt voorzorgsmaatregelen na de stormachtige regenbuien van gisteren. Het waterschap zorgt voor het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe... Vannacht was de waterstand in de beek boven Slinge 40,6 meter boven NAP en bij 40,8 meter wordt een gebied met weilanden en fietspaden onder water gezet. Als het vandaag droog blijft kan het peil zakken, maar valt er meer regen dan wordt het reservoir ingezet. IJsdoom in Almere wordt met ingang van 2016 definitief de nieuwe schaatstempel van Nederland. Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF hebben bezwaren van Heerenveen en Zoek Meer afgewezen. IJsdoom Almere wordt nu in de gelegenheid gesteld om inzage te geven in de financiële onderbouwing van de plannen voor de nieuwe schaatstempel.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 In de Randstad staan files op de ringweg Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag. Er staat voor de Koentunnel twee kilometer na een ongeluk. Bij de Koentunnel is daardoor de linkerrijstok afgesloten. A12 richting Den Haag, tussen Harmelen en Nieuwebrug twee kilometer. En op de A27 Breda-Utrecht staan in beide richtingen voor de Brug Gorken, files van twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met pluimen, grijze, witte, zwart en bruine naar kop kopje gaat omhoog, omlaag. Grantjes, pikken doe ik graag. 1, 2, 3, rike dikke tik. Ra, ra, ra, wie ben ik. Is er iemand die? Mannaken. Ik heb een krulletje in mijn staart en een stijve stoppelbaard. Een snuit met twee gaatjes in en een dubbele onderkin. 1 twee, drie, rieke, tieke, tiek. ra. ra, ra. De klas. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ik ben een plezante zanger met een neus wordt dans maar langer. Ik maak liedjes voor de kleintjes over kippetjes en zwijntjes. Eén, twee, drie, rieketiketik, Ra, ra, ra, wie ben kikt? Is er iemand die jou weer. Als braaf geweest zijn krijgt je vandaag maar een half bakkeslaag. weer te laat. <laughs> Ach ja, het zal niet. Uh, Oké, okay. uh, wat wou ik ook weer vertellen? Oh ja, de, ik wou je vertellen dat u luisterde naar naar de, naar de, naar de uh, hoe heet die? Um, Urbanus. Oh ja, Urbanus. Met het liedje Wie ben ik ik? Ja, een uh, heel leuk liedje dames en heren. En uh, daarna hoorde u Marvin Gaye en Tammy Terrell. Nee, Marvin Gaye en Kim Weston. Nee, Hij ja, heeft met twee van die dames iets gedaan. Hè? Eerst had hij Kim Weston en daarna was het Tammy Terrell. Maar dit was Kim Weston samen met Marvin Gaye nummer dat ook nog eens dunnetjes is overgedaan... mag je wel zeggen door Rod Stewart... samen met Tina Turner. Uh, maar dit heet in ieder geval It Takes Two. Uh, even kijken. Ja, als u, mocht u verzoekjes hebben, dat kan natuurlijk altijd... dat u denkt van goh, ik zou die plaat wel eens willen horen. Dat kan. Uh, u, kunt, uh, u kunt ons bellen. Uh, dat kan, dan krijgt u Dolly aan de telefoon, dat is heel gezellig. Uh, u kunt ons dus bellen, uh, 023 573 1969. Het kan ook via Facebook, als u bijvoorbeeld vriend bent met Dolly. Dan kunt u via Facebook bij Dolly een verzoekje indienen, dat kan. En het kan ook als u bijvoorbeeld vriend bent met mij, kan dat natuurlijk ook via mijn account. En wat nog meer kan, dat kan natuurlijk ook via de uh, pagina van ZFM Luncht. Want we hebben ook een eigen pagina. Jawel. En dat is www.facebook.com. Slash Zandvoort En dan moet u Zandvoort en Luncht even met een hoofdletter schrijven. Ja, dan komt u op onze officiële site terecht. En daar kunt u ook verzoekjes doen. Ja hoor, niet doet maar gezellig. Wonderen verrichten wij. Nee, het onmogelijke verrichten wij direct. En wonderen doen we iets langer. Dat u dat vast even weet. Dit is John Major van zijn nieuwe album Paradise Valley op dit moment, Paperdoll. Paper doll come try it on. Step out of that black chiffon. Here's a dress of and what John Major met een uh, mooi liedje en dat heet Paper Doll. Ja, Dolly, dan nou ga ik je toch even confronteren met, uh, met iets, want ik, uh, ja, dat is ja. Uh, toch niet het uh, best hoor, wat ik nu allemaal weer lees. Oh jee. Oh, oh, ja, nee, dat is allemaal niet zo best wat ik nu weer lees. Voor wie niet? Ja, dat weet ik niet voor jou. <laughs> Ben je erg als ik nu naar huis ga? Uh, ik, heb een, ik heb een verzoekje gekregen van Nico Tapirik. Oké. Okay. En uh, die zegt van... Uh, Dear, lieve DJ Dolly... zou je voor mij een, een Amsterdams liedje willen draaien? <laughs> want ik heb daar ooit een keer met u... heerlijk mogen, mogen rondzwerven in Amsterdam. Oh, ja. En het filmpje staat nog op YouTube. Dat klopt, dat klopt. Het is een heel mooi filmpje geworden. Echt oh. aan te raden om te kijken. We en hebben ik? het uh, ook uh, respons gehad van Nostalgisch Amsterdam. Die waren ook zeer onder de indruk. Okay. Dus mensen de moeite waard om te kijken. Oké. Okay. Ja. Mijn eigen was een weekje in Parijs, om de contributie te verderen. ome Piet piet de secretaris zetten om aan, voor die tijd is een eentje Frans te leren. Maar toen niemand verstond, deed hij man, want de zong op de Pico. Geef me maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Dit zijn anstellende tijd. Want die mogen ben ik rijk en gelukkig tegelijk. geef mij. Bakker aast op zee, van de hoogte kreeg je te wachten Als de slager niet toevallig net zo'n lange stal te greep Had die nood geen brood meer gebaard. Van de schrik gingen ze gewoon naar beneden En toen op de Chambellise. Geef me maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Amsterdam, met zijn amstelen het hij. Want in moken ben ik rijk, een gelukkig de galein. Geef mij maar... Op. Met een miljoen. Ja, lekker hè. De oude Johnny Jordaan, de echte enige originele Jordaanzanger, die er is. Al die jongens die tegenwoordig zich nog Jordaan noemen. Nou, jammer jongens, maar zoals Johnny Jordaan was, dat zullen jullie in je langs leven niet redden, echt niet. Wat een geweldig naar was dat, wat een strot. Uh, Johnny Jordan, dus. En uh, beroemd geworden in de jaren 50. En helaas veel te vroeg overleden. Uh, en dit heette natuurlijk. Uh, dit is gewoon het Amsterdamse lijflied. Geef mij maar Amsterdam. Ja. Oh Julia, je hoort bij mij. Dit is je uh, Nicky Simon. Oh Julia, laat niet voorbij. Alles is mijn schuld. Is mijn fout. Maar heb wat geduld. En weet dat ik van je hou.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 die maak ik niet zomaar ongedaan. Ik was mezelf geraakt. Als uit de nacht meer wieg ontwaakt, dan schaam ik me. Wat ik in al die tijd heb gemaakt. En weet dat ik van je houd oh, Julia, je hoort bij mij Is dit echt de tijden van de lijn? Herinner je hoe mooi het soms kon zijn?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 Guinness Book of Records meehaalde de heren, want ze hebben maar liefst van hetzelfde nummer 54 versies uitgebracht. En steeds met andere vrouwennamen erin, dus dat, dat zou je, je zou er dolores van kunnen maken, bij wijze van spreken. Ja? Of uh, Angela of uh, Nicola. Of Ruud. Oh nee, Ruud nee niet, hè? Ruud was nee. Maar, nee, nee, Dat kan jij niet, maar dat is ook maar één lettergreep. <laughs> Het moet wel passen. Ja. Het moet wel passen, het moet wel drie lettergrepen hebben en zo. Dus daar hebben ze het in het Guinness Book of Records mee gehaald, Nick en Simon. Het blijft gewoon een leuk liedje. Um, ja, heet jij officieel Dolores? Hè? Nee, oh. uh, Dolores is een, uh, een naam van mijn alter ego... Oh! Die is in december, uh, november, december altijd in Zandvoort. Ja. En daarna is ze er gewoon het hele jaar niet meer. Oh ja, dat is het nichtje van Sinterklaas of zo. Precies. <laughs> <laughs> Precies, jij raadt het, Ruud. Ja. Nou, de band heet, weet ik niet. Dat is Spaans, dat kan ik zo niet zien. Maar het liedje heet Dolores. Ja, en een verzoeknummer van Roy van Buringen. La comida en el salón. Esperando una sonrisa Un te quiero, una caricia Y las llaves tornan gris tu habitación Entrando con el odio tras sus ojos Ya no tienes su calor El alcohol es su sabor Empezando con reproches Los insultos, el desprecio Y ahora no tienes nada que decir No sé si soy mujer o soy una mierda, fundida en las irrazones, desposada del valor, víctima de su miedo, del fracaso de sus En nog keer, de tijd is geopend. De en nog en el en nog en el sillón. Con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien. Volar sin alas, sentir que en nog een keer, Escapando del cabrón que tu vida destrozó, porque la vida es todo un cuento. de la conciencia. Guardo Dat is alweer een ander liedje. Dolores was dat. En uh, hoe de band heet, dat moet je me niet vragen. Want dat is. Uh... Ze zijn Spaans. Ja, het is, ze waren Spaans, dat wel. <laughs> maar mijn Spaans, dames en heren, dat is echt helemaal niks. Het enige wat ik in het Spaans kan uitbrengen is. Dorse por favor. Dat, de... Wat zeg je? Ik zeg dat lijkt mij genoeg. Als je in Spanje bent, wel. Ja, tuurlijk. En, je, en zeker als je een biertje wil. Is en, dan, dan is het zeker <laughs> genoeg. Als je een biertje wil, is het zeker genoeg. Um, goed, nou oké, okay, gezellig. Um, oh ja, het is tijd, hè? Is het tijd? Ja. De tijd vliegt weer. Ja, ja. De vijf minuten van Dolly. Dank je wel, Ruud. Deze vijf minuten ga ik eerst even beginnen... om uh, namens Dolores uh, te bedanken voor het verzoeknummer. Ze heeft net een uh, berichtje gestuurd dat ze het heeft gehoord, geluisterd... en ze vond het ontzettend leuk. Goed, dan nu over tot de orde van de dag. Mijn vijf minuten... En die vijf minuten die ga ik vandaag wijden aan de uh, Big Move. Nu zullen we denken, wat is de Big Move? Nou, dat ga ik u helemaal uitleggen, wat de Big Move is. De Big Move, dat is een uh, therapieprogramma dat uh, in Zandvoort wordt aangeboden. Ik ga nu even wachten tot, uh, tot het een beetje rustiger is. Even het muziekje een beetje wegdraaien, toch? doorlopen. Oké. Okay. Goed. De Big Move, een therapieprogramma. Het is bedoeld, deze therapie, voor mensen die psychische klachten hebben. Bijvoorbeeld zoals uh, depressie, somberheid, angst, eenzaamheid. Of ziektes zoals suikerziekte, chronische pijn, overgewicht, slapeloosheid. En of hart- en vaatziekte. Als u dit herkent dan is de Big Moon vast wel voor u, iets voor u. De, het doel van de therapie is om uh, weer met plezier in actie te komen. Om uw eigen krachten te herontdekken. Om uw kla klachten te overwinnen. En om u een stuk gezonder te voelen. En wat erg leuk is van deze therapie... het is niet iets wat als een kant-en-klare klontje wordt aangeboden... maar u heeft ook zelf inbreng in het programma. De therapie duurt een half jaar. En de therapie wordt aangeboden in een groep. En ook individueel. Dat is toch wel heel apart van dat programma. Het, als u denkt dat u in aanmerking komt voor, dit, voor de Big Move... Dan kunt u een afspraak maken met uw huisarts. En dan zal deze u verwijzen naar de Big Move. De Big Move wordt aangeboden door de Prinsenhofpraktijk. Dat is een fysiotherapiepraktijk hier in Zandvoort. En u wordt daar dan begeleid door psychologen, fysiotherapeuten en de huisarts. De nieuwe serie start op 12 oktober. Hij wordt vergoed, de hele therapie wordt vergoed vanuit, het, uh, vanuit de zorgverzekering, uh, behalve het eigen risico. Dat uh, moet u natuurlijk wel op rekenen als u eventueel mee zou willen doen. Goed, dat is zover de big move. Dus herkent hij zich in dit verhaaltje, Meld u zich dan bij uw huisarts. Er zijn nog enkele plaatsen in het, uh, in het team over waar u uh, aan mee zou kunnen doen. Ik wens iedereen alvast heel veel succes met de start van een nieuw cursusjaar. Waarom deze plaat? Ja, deze plaat die uh, wilde ik speciaal draaien voor een van mijn grote kanjers. Oh. En een van die grote kanjers die voor dit nummer was, dat was Sem. Ah, en wie is Sem? Sem is mijn grote knoert, oh. mijn kleinkind, mijn oudste kleinkind. Aha. En uh, we hadden deze tekst op zijn geboortekaartje staan. Heaven okay. must be missing an angel. Ah, op die fiets. En dat is ie. Ja. Nou, ik hoop dat je het niet gehoord hebt. Ik denk het niet, als je zit op school. <laughs> maar kan in de herhaling, toch? Nou, ik kan het altijd in de herhaling horen. Precies. Precies. Tavares dus en Heaven Must Be Missing an Angel. En die dolly, dat is een ideeënmachine, dames en heren. Er komt steeds met nieuwe ideeën aan. Straks zit het programma helemaal vol, komen we platen niet meer toe. Maar het maakt niet uit. Uh, wat, wat, jij wel de mop van de week... Ja, dat lijkt me nou zo verschrikkelijk leuk. Er is al zo weinig te lachen als je zo ja, ja. Facebook leest in Zandvoort. Zandvoort. Oké, okay, de, de mop van de week. Ja, vind ik wel leuk. Uh, ja, ik denk, nou, als we dat nou eens gaan doen. Dus ja. mocht u een hele leuke mop hebben... die natuurlijk wel verantwoord is op dit tijdstip ja, van de ja, dag. Ja, hè, ja, ja, want uh, er ja, luisteren ja. toch misschien, ondanks dat ze op school zitten... kleine oortjes mee. Dus denkt u nou, ik heb nou eens een leuke mop. Dan gaan we, gaan we heel Zandvoort eens van, uh, om laten lachen. Ja. Wilt u hem dan... Uh, Opsturen via ja. de mail? Of? Kan. Uh, ja, dat kan. Via okay. Facebook? Of via Facebook. Als privéberichtje natuurlijk, ja. anders kent iedereen hem al. Dan zitten wij hier met doen. een uitgekoude mop. Ja, dat moet nee, ik. Dat... <laughs> Dus uh, laat het ons weten, of ja. wel even vertellen. En uh, ja, als ik dan ik weer bijgekomen ben van het lachen, dan vertel ik hem door over de radio. Ja, of we hadden de een van de inzenders gewoon in de uitzending. Oh, dat dat zou natuurlijk ook Dat is ook nog kunnen. leuker. Dan, ja. dan gaan we een van de inzenders ja, gewoon ja, ja. in de uitzending halen. Dan mag je zijn eigen mop op de radio vertellen. Nou, ja, dat dus, zou ook leuk ik, zo. Als we nou honderd moppen binnenkrijgen, dan kiezen we er één uit. En, en die, die min, krijgt en de die... max de Ja, die krijgt de max tayeur <laughs> dat, uh, dat is een hele belangrijke prijs, dames en heren. De max Dat is namelijk een gratis vulling voor je luchtbed. Kijk. En dan mag je ook als bonus nog een keer dan mag je naar Haarlem. Eh, buskaartje moet je zelf kopen. Maar dan mag je in Haarlem mag je wel van ons, Dus als prijs, de hele zaterdagmiddag gratis met een roltrap op en neer. Zo. Ja, so, ja nou, nou, dat is een prijs hè. Daar zou ik nou, toch wel voor gaan. Ja, hè? ik wel. <laughs> dit zijn de holies. The same that Curly Billy killed Lonely Sam McGee. Shotlongi Samaghi of zo, of Sheriff Samaghi, weet ik niet, want dat vermeldt het uh, programma niet helemaal. Maar goed, doet er ook niet toe. De Hollies waren dat, en dat is wel weer, wel weer leuk. Um, ja, oké, okay. uh, we hebben een verzoek. Ja, het is niet te geloven, maar soms krijgen we ineens wat verzoekjes binnen. Het is Muse. Het nummer 8, survival. Survive whatever it takes. You won't pull ahead. I'll keep up the pace and I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. And I won't forgive. And vengeance is mine. Het kan alle kanten op vliegen met dit programma. Zo, zo draaien Johnny Jordaan en zo zit je in muse. Ja, ja. Het kan echt alle kanten op. heel apart nummer trouwens, maar wel leuk. Prachtig, ja, prachtig, goed, prachtig nummer. Ja, De drumwerk, niet normaal. We ja, gaan bijna wel raden van wie dit verzoek afkomstig is. Dus. Hoeveel keer mogen we raden? <laughs> nou, ik weet het al in één keer. Goed, okay. uh, prachtig liedje dus. Muse, en dat noemen we het, heet uh, survival. Oftewel overleven. Uh, ik lees trouwens ook nog, dames en heren, dat uh, mocht, uh, mocht u kinderen hebben... Die, waarvan u denkt dat ze een beetje talent hebben voor theater. Uh, aanstaande maandag dan, uh, zijn er weer audities bij theaterschool Het Nest. En dat is voor kinderen tussen de 7 en de 16 jaar. En dat is wel erg leuk natuurlijk. Dus mocht uw kind uh, theatrale aspiraties hebben, talenten in die richting hebben... dan kunt u ze nog opgeven voor de kopklas of de selectieklas. Ja, dat zijn hele speciale klassen. Echt voor kinderen die echt talent hebben. En ja. daar buitenom zijn er ook uh, gewone theaterlessen te volgen. Voor, ja. Meer voor het plezier. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is heel leuk. Theaterschool Het Nest dus, dames en heren. En maandag, dus mocht u echt een, bij uw kind een uh, fantastisch talent hebben ontdekt. Dan kunt u daar aanstaande maandag terecht bij Theaterschool Het Nest. Zeker doen. Zeker doen. De moeite waard. Het zijn Nielsen en Miss Montreal. Woehoe. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht. Ik was meteen ondersteboven boven En jij om de hoek, hoek. En we liepen samen verder En ik dacht hoek, hoek, Was er bij je niet zo goed Bij elkaar en ik weet niet wat ik doe hoe zijn we hier? Oeh, oeh. En we vliegen door de dagen, en het voelt goed.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 Zijn we love oh oh oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Also, Ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe we'll zijn we? Is man al samen met Nielsen. Ja. En dat liedje dat heette. Daar moet je nog mee uitkijken. Want ik vond op YouTube dus een versie. En daar had iemand dat inderdaad geflikt. Mijn en het tegen. En dan. Daar word je helemaal gek van. Wat de mop van de week betreft dames en heren. We hebben dat alleen binnen. We hebben er één binnen ja. Oh jee. Ja, toch? Of niet? Wou je die nu doen? of nou, Zeg het maar. Ik heb hem niet in mijn beeldjes staan oh, nu. Ik nou, moet hem nog even oproepen. Ah, ik, weet hem uit, ik weet hem uit mijn hoofd. Ja? Ja, ja vertel, ik weet hem vertel, uit vertel. mijn hoofd. Vertel. We gaan binnenkort stoppen met uh, vertellen van Belgen moppen. Oh. We gaan alleen nog maar moppen vertellen over de Russen. Oké, okay, want? Ja, dan zijn de Belgen gerust en de Russen gebelgd. <laughs> Nou, is die leuk ja, of niet? Is, is die leuk? Dus dat is de eerste u... van dit jaar. Ja, ja, Heeft u dus ook van dat soort moppen, dames en heren... dan uh, stuurt <laughs> u die via Dolly insturen... en dan komen ze vanzelf... en degene die de leukste mop heeft... Die, die mag in de uitzending, die bellen we op. Ja. Dus als je een mop instuurt bij, bij Dolly... dan moet u daar wel even telefoonnummer bij zetten. Dat is wel even belangrijk. Ja, want dan kunnen we terugbellen. Ja, anders kunnen we niet terugbellen. Nee. Maar dat gaat dan nog niet. Alleen met mijn fietsbel. Ja. Dit is Supertramp. Give a little bit. Of your love to me <laughs> We go again. straks de vinyaren met Abba, James Brown en Adamo Baby, of your love to me I'll give a little bit. I'll give a There's so much that we need to share So send a smile and show afkondiging doen en dan komt er precies een kribbelhoest opzetten. Ken je dat? <laughs> Ken je dat is vervelend, moet je, ja. ja. Dan moet je, moet je dus echt gewoon proberen om dat even te voorkomen. Eerst <laughs> is uh, Roy Orbison. Speciaal voor Dolly. Pretty Woman. Oeh! I'm uh not -huh.